En welkom terug bij zaterdag 20 april Goedemorgen Zandvoort. Het is nu ondertussen Goedemiddag Zandvoort. Het is vandaag 10 april en uh, ja, het is nog geen echte zomer of nog een echt voorjaar. Maar uh, ik, ik ga eerst even zeggen wat wij uh, dit uur gaan doen trouwens. Wij spreken zo meteen met Luc Blok van uh, Luciano. Daarna spreken we met Danny Pietersen van cool to be fit en we eindigen met een uh, interview wat eigenlijk al van tevoren is opgenomen met Willem van de Tempel, de huisarts hier in Zandvoort, over de vaccinatie, coronavaccinatie van AstraZeneca die dus uh, vanaf volgende week gaat beginnen tussen, voor mensen tussen de 60 en de 64. Maar nu eerst naar Luc Blok van de twee nieuwe ijssalons. Goedemorgen Luc. Goedemiddag. Oh, sorry, goedemiddag. Ja, ik ben zo gewend aan dat goede morgen. Dat moet ik echt naar huis in te krijgen. Goedemiddag. Ja. ja, twee nieuwe ijssalons in Zandvoort. Er zijn er een paar weggevallen, als ik het zo mag of moet zeggen. Dat was uiteraard op de hoek bij de Kerkstraat Geraudi. Waar heel veel Zandvoorters heel veel uh, uh, fijne ijstijd van hebben zeg maar, in hun herinnering. En toen ging de zaak in de schoolstraat van de Italiaanse ijsmaker, uh, die ging ook dicht. En hij is overleden ondertussen. Wat erg jammer uh, is natuurlijk en wat ook heel triest is. Maar uh, jullie bedachten, wij kunnen in Zandvoort ook wel een plekje vinden. Nee, het is andersom gegaan. Sinds ah. dat uh, Giroudi en Sanremo uh, stopten, uh, zijn wij gevraagd steeds. Aha. Uh, uh, uh, uh, bidden jullie alsjeblieft, of in, in Geraldi, of in het San, Sanremo pand. Want daar uh, hebben altijd ons gezeten. En dat is een zandvoortenaar zo gewend. Uh, dus bidden jullie daar alsjeblieft gaan zitten. En dat is eigenlijk een ja, paar jaar uitstel, uitstel, uitstel. En nu op een gegeven moment is het van ja, uh, we doen het gewoon. Ja. Uh, dus uh, als iedereen zo enthousiast is uh, over Luciano's. Dan moeten wij daar gewoon instappen. Ja, nou je doet er mij groot plezier mee hoor. Want ik ben een enorme ijseter. Uh, ja, gelukkig. <laughs> Tegen het eind van het jaar, als de salons dicht gaan... dan ligt mijn la in de koelkast... pardon, in de vriezer, die ligt gewoon vol met ijs. Want ik denk, ik, oh, dan moet ik al die maanden zonder dat ijs. Dat kan helemaal niet. Maar goed. De wintersurvival. Ja, precies. Ja... Nou ja, ik, ik denk dat, uh, dat men heel erg blij gaat zijn uh, met uh, twee uh, nieuwe salons uh, van jullie. Uh, gaat dat inderdaad in het pand van Geraudi en in het pand van uh, nee. Sanremo gebeuren? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. dat was uh, te veel van het goede geweest. Nee, het is zo, het Sanremo-pand, uh, uh, nee, het was een keuze welke, welke gaat het worden. Nou, allebei de panden zijn, zijn we te kijken met Barbara Albas, die is dus degene die het gaat doen. En uh, een beetje kijken, nou, goed georiënteerd. En uh, de Giroudi-pand is ja, ook prachtig, maar daar moet wel heel veel aan gaan gebeuren. Zo'n pand ook trouwens hoor, maar dat is een, een makkelijkere opgave. En gaandeweg is daar, uh, nou ja, eigenlijk pas twee weken geleden besloten van joh, dat gaan we doen. En daar zijn we helemaal, helemaal uh, ja, uh, gemotiveerd over dat dat uh, gaat gebeuren. En gaandeweg uh, de, de gesprekken dat we dit gaan doen, was er ook uh, de meneer die het pand aanbood van joh, ik heb eigenlijk nog wel een mooie locatie. En dat is uh, ja, de voormalige geldautomaat uh, van die ING uh, in dat, uh, op het Kerkplein. Op het Kerkplein, aha. Ja, en dat is dus geen echte hijslorm, maar dat is dus echt gewoon een, een Luciano uitgifte. Dat noemen we ja. Luciano XS. De ja. Luciano XS noemen we dat. Ja, dat in plaats een... van de XL wordt het de XS. XS, ja, wij gaan downsizen... Nee, want twee grote ijslons van Luciano... dat was uh, te veel van het goede geweest. Dus het wordt één grote ijslon uh, in de Schoolstraat... met uh, ijskoeps en, uh, en uh, de barista café en uh, dat soort dingen. Dus, dus dat wordt echt wel groots uitgepakt. Maar ja, want dat mooi, is natuurlijk een... heel mooi uh, he, in dat pand. Ja, hè? dat, dat had, er, ja. de, San Remo had dat ook. Je kon daar heerlijk zitten en uh, een ja. kopje koffie... maar ook een heerlijke koep uh, nuttigen. Ja, dat hebben dat... we bij ons ook. We gaan, we gaan ijskoeps verkopen. We gaan allerlei soorten koffie verkopen. Mooi zitten, een terrassen ervoor... Uh, het wordt nu helemaal gestript en leeggehaald en opnieuw opgebouwd. En de andere is eigenlijk uh, voor uh, mensen die een handijsje willen in de, in de winkelstraat en dan door willen wandelen. Langslopen en uh, ijsje pakken en door. Uh, ja. Ja. Ja. ja. Ja, wat, wat een feest. Zou ik bijna zeggen. Ja, dat, dat hopen wij wel. Ja, dat hopen wij wel. Ni niets Ons ten nadele van de ijssalons die er al zijn in Zandvoort. hoor. Laten we dat uh, vooral uh, oh, niet zeggen. Ieder het zijne. Uh. Ieder het zijne. Uh, ze hebben allemaal uh, zo hun eigen specialiteiten. Uh, ik, ik weet ook dat uh, de, de ijssalon in de Kerkstraat, hè, die dus uh, de, van de familie is van Sanremo. Uh, nou, die hebben hun eigen recepten en die recepten blijven ook uh, gewoon geheim. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere ijsalons. Die hebben natuurlijk allemaal hun eigen recepten en hun eigen ijs. En uh, ja, voor ieder wat wil ze. De, de, de, over het, de smaak valt niet te twisten. En de ene die roept van nee hoor, ik uh, wil alleen maar... Nou ja, vroeger dan bij die het ijsje halen. En de ander zijn nee, nee, helemaal niet. Ik, ik ga naar Sanremo, want dat ijs vind ik veel lekkerder. En goed, maar ook gelukkig maar dat de smaken verschillen. En dat mensen hun eigen ijs uh, voorgen. Er, er zullen altijd mensen die inderdaad... Uh, naar, naar Sanremo blijven gaan. Uh, tenminste, zo heet het nog, uh, nog steeds, geloof ik. Want, uh, want van deze manier hebben wij ook het interieur overgenomen... van, uh, van de oude Sanremo. Hè? Ja. Hij was er helemaal niet tegen. Hij zegt, nee hoor, hij zegt van, ik weet gewoon hoe het zit... en, uh, en uh, gewoon lekker jullie uh, Luciano gaan doen. naar Gunnetons het ons van het. Dus uh, nee hoor, dat, uh, uh, uh, dat gaat allemaal goed. Een goed overleg. En, ja, Blijf, blijft het dan een dan beetje zo klassiek als dat het was? Want ik, vind, ik vond Sanremo nee, wel een... Nee. Nee, nee, nee. Het, het, het, het, het interieur was uh, met alle respect voor Sanremo. Ik, ik vind het schitterend, dat marmer allemaal. Maar het was wel iets gedateerd. Weet je? De vitrines waren dan gedateerd. Die waren toch wel wat, wat jaartjes oud. Tegenwoordig zijn er andere vormen vitrines... met uh, gecirculeerde luchtkoelingen en dat soort dingen. Dat moest allemaal omgebouwd gaan worden. Ja. En als je dat project eenmaal op gaat pakken... dan moet je het ook meteen groots oppakken. We willen meteen de Luciano-uitstraling die wij overal hebben. Ja. Is, is het zo met die smaken dat uh, er zegt toch in bepaalde plaatsen, bepaalde smaken meer lopen dan... Hè, dat je bijvoorbeeld in, in, in Den Haag een andere smaak hebt lopen dan in Overveen. Ik noem maar wat. Nee, we, we, we proberen altijd dezelfde smaken te houden bij alle ijssalons. En dat wisselt het hele seizoen door. We, we Een kleine tachtig smaken gaan er altijd doorheen. Maar dan, dan, dan, dan wisselt dat per seizoen. Maar het is wel zo dat van die smaken die wij voeren... dat laten we zeggen in Den Haag of Wassenaar... dat een bepaalde smaak harder loopt dan in Overveen, Heemstede... of dadelijk in Zandvoort. Uh, uh, en, en in Hoofddorp heb je ook, laat maar zeggen, ook weer een andere smaak... Uh, die dan weer harder loopt. Het wil niet zo zijn dat dezelfde smaak overal even hard loopt. Wat grappig is dat toch, hè? dat dat, dat zo ja, dat is, bepalend dat is. is. Het heeft misschien mee te maken dat, laten we zeggen, in Wassenaar weet ik dat heel veel experts uh, uh, zijn. En die houden heel veel van uh, ijs met stukjes. En ik denk dat, in, dat inderdaad in Zandvoort heel veel toeristen zijn. En die gaan vooral voor de herkenbare smaken die ze ook bij hun in de buurt halen. Ja, ja, ja. Ik snap zo, het inderdaad. Het het ik, ja. ik heb het nog nooit kunnen, kunnen verklaren waarom de ene gemeente iets harder loopt dan de andere. Ja, ja. Zeg, en komt er dan ook zo'n fantastische chocoladefontein te staan in het hoekje? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> de chocoladefontein die is, die is in de grotere Luciano's is die onmisbaar. Ja. Dat moet erin. De, de warme chocolade in je ijshoondje en dan ijs er bovenop. Dat Ach, is een beetje een, een, een, een, een signature disje van Luciano. Ja, ja, precies. Ja, ik vind het. Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik ben een ijsfan. fan ik, ik was echt een Sanremo-fan. Uh, want ik, uh, ik kon niet langslopen uh, zonder een uh, paar bakjes. Hij wist het ook. Ik hoef ook niks meer te zeggen. Als ik binnenkwam, dan zei hij: Hallo, uh, hoeveel bakjes wil je? Vier of vijf? En dan zei ik: Nou, doe maar vier deze keer. En dan uh, pakte hij dat keurig in voor me. Dat nam ik mee naar huis. En die ging naar mijn vriezer. En dan had ik weer. Uh, nou oh ja, een paar dagen zeg ik, maar uh, ijs. Een Reselijk. dagje. Had je weer genoeg voor een dagje met vier bakken? Vreselijk was het. Echt verschrikkelijk nee, is het. Ijs is best een gezonde verslaving hoor. Kijk, we kunnen, we kunnen zeggen wat we willen. Want uh, er wordt altijd gezegd, ja, er zit suiker in en er zit dit in. Maar kijk, suikers hebben we nodig, want anders dan draai je je spieren niet. Nou, we hebben heel veel dextrose en vruchtensuiker in ons ijs. Uh, dat is heel goed voor je, want dat heb je toch nodig om, om je verbrandingsmotor aan te houden. Ja. Uh, we hebben, laten we zeggen, koffie, verse koffie zit erin. Dat heb je nodig. Ons vruchtenijs bevat meestal 50% fruit, nou... Dat heb je keihard nodig, vitamine C en dat soort dingen. Nou, chocolade is goed voor je. De melk, het is een hoop dingen die wel echt wel goed zijn voor je. Alleen, te, je moet niet te doen. Je moet nee, nee alles wat te voor staat is fout. Nee, maar dat, dat zeg ik tegen mezelf ook altijd. Een ijsje op zijn tijd moet gewoon kunnen. Heerlijk. Moet ook kunnen. Moet ook kunnen. Ja, het een, vind een, ik is een, een, een tractatie die we ons allemaal kunnen veroorloven. Ja. Het, het, het, het, het pakt makkelijk mee. En je kan er heerlijk van genieten. En dan namelijk als het zonnetje weer, weer, weer, weer, weer, weer heerlijk schijnt... en je zit op het bankje buiten met je, ij met, met je ijsje... wie doet je wat. Nou, niemand. Hey, nee. Maar jullie hebben ook uh, suikervrij ijs, hè? Dat is natuurlijk voor ja. de diabetes... is dat ook uh, heel erg fijn om te weten... dat, uh, dat ook voor hun uh, uh, de mogelijkheid is om we, een ijs uh, te kopen bij jullie. We hebben van alles. We, ja. we hebben suikervrij ijs, we hebben ijstaarten... we hebben ijsdesserts, we hebben ijs. Met de kerst hebben jullie dat ook altijd, hè? Ja, ook, ook met Heliador hebben we prachtige Maar We, we, we hebben, patissiers hebben wij in dienst die de mooiste ijsnaarten maken. Dus nee hoor, wij, wij zijn een, een totaal uh, gebeuren van ijs. Als je jezelf wilt tracteren, dan, uh, dan, uh, dan ben je aan het goede adres. Ja, nou, nou gaat uh, de, de meeste ijssalons, die gaan natuurlijk dicht hè, buiten het seizoen. Uh, dus dat is dan, uh, wanneer is dat? September, oktober? Of... Ja, dat was, uh, dat was vroeger in september, toen werd het langzaam oktober. Maar er zijn er nu al heel veel die gewoon tot de kerst of zelfs het jaar rond open blijven. Want we eten ook zin, eten we meer een ijsje. Ja, is dat bij jullie ook zo? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wij blijven altijd wel open. Want sommige van onze ijslons, als die echt in een vergeethoekje zitten... die willen wel januari, februari even de eigen vakantiedagen opmaken. Maar er zijn er ook schatsen bij die gewoon na een week januari vakantie weer verder gaan. Ja. Nou zie ik uh, dat jij bent uh, uh, SVH, Meester IJsbereider. Sinds wanneer ja. ben je dat? Sinds 2007. Ik ben geïnaugureerd in 2008. Dat is wel ongeveer de hoogste titel die je kan halen, hè? Dat is de hoogste. De allerhoogste ja. titel. Meer is er niet. Dat, uh, dat lukt niet meer. Dat uh, is, een, is een titel. Ik, uh, ik heb hem verdiend en het is uh, het, ik mag het altijd voor mijn naam blijven gebruiken. Meeste eisen Luc Blok, en daar ben ik ontzettend trots op. Kan ik me erg goed voorstellen. Want uh, ik heb even gekeken wie daar nog meer bij horen. Maar dat zijn niet de minste die daar uh, op dat lijstje staan. Nee, nee we hebben een Prachtig ja, clubje. Als je dan nou ook ziet dat we jaarlijks, ja, helaas afgelopen jaar niet, maar jaarlijks ons uitstapje doen naar, uh, uh, voor productenkennis. We hebben daar onze eigen hazelnotenboerderij in Italië aan overgehouden, waar we dus onze hazelnoten zelf importeren. We hebben in uh, Bronte, Sicilië onze eigen pistas gevonden. Dat is wel heel uh, gaaf om met zo'n clubje dat dan te kunnen, te kunnen ontdekken en dan die juiste producten uh, ergens vandaan te halen. Ja, je blijft natuurlijk ook leren, dat, dat snap ik ook wel. Wat is de, de streeftijd om, die salon, om de salon in de schoolstraat open te krijgen en het uitgiftepunt? Uh, het uitgiftepunt, dat gaat sneller, want dat is een kleine lingeltje. Die hopen we, de eerste week mei, nee, ik ga niet zeggen open. Die gaat de eerste week mei open. Dat is gewoon, dat doen we, dat halen ik gewoon. Ja. En, uh, en, en, die, en die andere in de schoolstraat, ja, die. het uh, ligt eraan. Het is echt wel goed stripwerk. Eind mei, begin juni uh, moet dat wel haalbaar zijn. Ja. Nou. Wordt hard gewerkt uh, al? Ja, er wordt, er wordt keihard gewerkt. Er wordt keihard, als je ziet dat twee jaar geleden alles besloten is en, en, en, en dat nu al alles uh, uh, helemaal scherp uh, is en dat we zelfs op het Kerkplein al nu uh, de het over was wat uh, elektrisch schel uh, te goed gestrijdt. Dan uh, zijn er, uh, mensen voor ons ontzettend hard aan het werk. Ja. Wanneer, wanneer is uh, Luciano eigenlijk gestart met ijsverkopen? Sorry, ik wil heel terug. Oké, okay. wanneer is Luciano begonnen met ijsverkoop? Hoe lullig, maar je valt weer. Ik... Oh. Ja, nog een keer, Nog een keer. Wanneer is Luciano begonnen met de verkoop van ijs? Uh, 1996. We staan dit jaar 25 jaar. Kijk. Dus op 1 november 1996 is het contract van de allereerste winkel getekend. En uh, ja, dat, dat proberen we dit jaar op allerlei manieren toch nog een beetje te gaan vieren. Ja, dat snap ik. En waar komt die naam Luciano vandaan? Gewoon omdat het uh, uh, Italiaans uh, ja. is? Nou ja, toen de tijd moest je inderdaad een Italiaanse naam hebben om dat te doen. Tegenwoordig is het, ja, je noemt het IJsland of inderdaad de IJslonk uh, Zand wijze van spreken. Maar Luciano komt bij Luc vandaan en de omgekeerde A is van mijn vrouw Angelique. Dus uh, op die manier hebben we ons verbonden tot één naam wat Luciano is. Kan nooit meer stuk dus? Nou, nee, nee, nee. nee. <laughs> nee ik misblauw wat ik zeg. Nee. Luciano is een gevestigd. Ja, nee, prachtig, prachtig. De wereld, wereldwijd zitten. Hartstikke dat dus dus Ja, dat zag ik inderdaad. Zelfs op Bonaire zitten jullie. Dus uh, uh, hoe dan ook, je kan altijd uh, aan het ijs... Je associeert je met een vakantiegevoel. Ja, precies. Heerlijk. Nou, uh, ik, ik ga je, Luc, uh, bedankt voor je gesprek. Uh, ik, ik, je hebt mij in ieder geval een zeer blij mens gemaakt... met nog meer keuze van dit fantastische ijs in het dorp hier in Zandvoort... En uh, ik ga je heel veel succes wensen. En uh, veel, uh, nou ja, uh, het gaat goed komen. Het weer moet een beetje meewerken. En inderdaad, zo'n uitgiftepunt is natuurlijk altijd prima. Want hey, ook in de corona kun je dat dan gewoon toch blijven verkopen. Daarom. daarom. Dankjewel daarom. voor dit het gesprek. Komt, het komt allemaal goed. Komt helemaal ja, het het goed. We Fijn weekend. Fijne weekend. Joe. Doei, doei. Dag. En dit was uh, Mika met Lollipop. En aan de telefoon hebben wij Danny Pietersen. Overigens, dit nummer zou wel een heel mooi nummer zijn om op te bewegen, denk ik. Ja, dat denk ik ook zeker. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, cool to be fit. Um, het, uh, gaat het nou om die kinderen? Om, gaat het nou om de ouders en de kinderen? Of uh, gaat het om ja, allebei? Het ligt er net over welke leeftijd het is, inderdaad. We hebben...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 Goed, we gaan uh, luisteren nu naar uh, muziek en daarna komt het, uh, het interview wat uh, van tevoren is opgenomen. Het, uh, we gaan luisteren naar uh, Runaway Half. Wacht even, ik moet even kijken. Half Alive. Goed. En dan komt daarna het het uh, interview.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 Be. I'm seeing every acting face But I find that everything I am is everything I should be I don't need to run away I don't need to run away Something's working, heart is turning, vision's clearing, still I'm learning. That what, I am, what I am, what I am, what I am, what I am is something more than I can plan. Can the exits that embrace me? Dan gaan we nu luisteren naar het interview van Maya Kop en Pim Groof... met Willem van de Tempel, huisarts in Zandvoort, over de inenting met de AstraZeneca. Daar komt hij. Uh, goedemorgen, goedemorgen Willem. We mogen elkaar weer hebben afgesproken. Je bent uh, huisarts bij huisartsencentrum in Zandvoort. En je hebt goed, goed nieuws voor ons. Ja, uh, het goede nieuws is dat wij uh, zaterdag 17 april in de core-core-verhalen uh, gaan vaccineren. Tegen corona, uh, uh, dus we hebben de leeftijdsgroep van mensen van uh, 60 tot met 64 jaar. Uh, die gaan wij uh, uitnodigen. Daar hebben we de brieven voor gestuurd. Uh, dus mensen kunnen die brief uh, vandaag of morgen op de bus verwachten. En daar staan dan de instructies in die ze kunnen opvolgen. Uh, dus wij hopen uh, op een hoge opkomst. Uh, een belangrijke kanttekening is dat wij gebruik gaan maken van het AstraZeneca-vaccin. Uh, en dat ja. is natuurlijk een, een vaccin wat veel in het nieuws is, eigenlijk uh, dagelijks uh, op dit moment, waar veel om te doen is. Um, maar we hebben alleen deze ter beschikking. Uh, en uh, de reden daarvoor is, is dat uh, het, het vaccin andere eigenschappen heeft, uh, lichter gekoeld uh, uh, kan worden, waardoor we het eigenlijk op dezelfde manier kunnen toepassen als, uh, als de griepprik. Ja, dat is ja. duidelijk, ja. Ja. ja en, en, um... Dat AstraZeneca is natuurlijk behoorlijk in, uh, in het nieuws geweest en uh, u gaat dus uh, enten van 60 tot 64. Ja. Uh, ik, ik wou graag nog de, de, de AstraZeneca trombose afzetten tegen het gebruik van de pril of het vliegen. Zou uh, u daar wat over zeggen? Ja, um, dus... In, in Nederland, uh, wat ik begrijp, zijn er ongeveer een half miljoen uh, mensen gevaccineerd met AstraZeneca. Eh, en is daar één iemand door een, uh, ja, een stollingsachtig probleem komen te overlijden. Een aantal andere mensen hebben een thromboosachtig probleem gehad, eh, maar zijn daar niet aan overleden. Eh, dus als je dan uh, op basis van die getallen uh, de kansberekening doet, zou dat één op een half miljoen zijn, is de kans om te overlijden. Uh, maar de gezondheidsraad, uh, die heeft uh, op basis daarvan gezegd... Ja, de risico's van dat vaccin uh, voor de leeftijdsgroep jonger dan 60 jaar uh, uh, vinden wij te groot. Maar de risico's van corona voor de leeftijdsgroepen daarboven zijn juist weer te groot... als je dat vergelijkt met de risico's van, uh, van het vaccin. Dus dat is continu die, uh, die afweging. Uh, de EMA, het Europese agentschap, heeft daar ook een, een uitspraak over gedaan... Het uh, is natuurlijk heel ingewikkeld en heel ongelukkig dat dat precies speelt in de periode dat wij mensen gaan uitnodigen. Ja. Uh, uh, dus, dus dat zal, zal vast zijn weerslag hebben. Uh, en als je dan uh, zegt, van ja, als je dat vergelijkt met een vliegreis of met uh, de pil. Uh, nou, de pil die wij het meeste voorschrijven. Uh, uh, als je daar kijkt in de bijsluiter, de kans op, uh, op een uh, longembolie of een trombosebeen. Um, die, is, uh, die is 1 op 1000 tot 1 op 10.000. Um, ja, kijk, daar, daar, hoor je natuurlijk, daar hoor je het niemand over. Maar dat, dat is het, het zijn natuurlijk, als je de getallen vergelijkt, is dat wel ja, van een andere orde. Dat geef je aan gezonde jonge vrouwen ter voorkoming van de zwangerschap. Um, daar, daar hoor je niemand over. Maar ik snap het ook wel: dit is nieuw. We zitten met de coronacrisis. Mensen willen liefst de beste vaccin. Uh, wat is het beste vaccin, dat weten we niet. Dit, ja, dit horen we niet, of in mindere mate, van andere vaccins. Alleen, we hebben niet de luxe dat we zomaar kunnen kiezen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee daar houdt het op, ja. Maar ik, ik hoor ook wel in mijn omgeving dat mensen toch uh, op dit moment toch wel uh, graag een prik willen hebben, inderdaad. Ja. De bereidheid is volgens mij veel groter. We zijn er denk ik met z'n ja. allen een beetje mee klaar op dit moment. Ja, nou ja, dat, dat klopt. Hè. Dus ik, ik spreek mensen op mijn spreker die zeggen: van... Uh, Willem, hoe, hoe eerder hoe liever. Uh, uh, ik accepteer dat kleine risico. Uh, als je kijkt naar het, uh, het, uh, het sterfte-risico van corona bij de leeftijdsgroep van rond de 65 jaar, dat is ongeveer anderhalf ja. procent. Nou ja, als je dat afsteekt tegen één op, uh, op een half miljoen uh, bij dat vaccin, nou ja, dan, dan is de beslissing denk ik snel gemaakt. Ja, maar ja. goed, stel dat ik, dat ik iemand hier spreek. Uh, die zegt van ja, uh, dokter, ik, ik, ik, ik, ik, ik leef heel erg veilig. Ik zie niemand, ik hou heel goed afstand. Uh, de kans dat ik corona loopt, ja, die zijn eigenlijk ook nul. Ik wacht liever totdat er een ander vaccin voor mij beschikbaar is. Ja, natuurlijk. Ja, dan ja. kan ik die persoon alleen maar gelijk geven. Uh, uh, maar goed, kijk, het is, het is niet alleen de individuele belang. Er speelt ook een maatschappelijk belang. En uh, dat door alle coronamaatregelen hebben we ook allerlei problemen. Ja, ja. Um, maar ik kan, ik kan niet meer zeggen dan, dan dat wat we weten op dit moment. Uh, mensen moeten zelf uiteindelijk beslissen wat ze doen. Um, wij hebben voldoende vertrouwen in dit vaccin voor de leeftijdsgroep aan wie we het nu gaan aanbieden. Um, en dan is het even afwachten hoe het gaat lopen uh, zaterdag 17 april. Ik hoor u heel duidelijk zeggen, wij hebben vertrouwen erin. Ja. Ja, nou, ja. dat is uh, ja. voor mij wat dat betreft voldoende, ja. ja. ja. En als je kijkt naar heeft Israël, alle mensen met die, die, geloof, ligt geloof ik, het, het, het, het meest voor op de enting, het vaccineren. Nou ja, volgens mij zijn er nog wel wat, wat kleinere landen die uh, heel erg hard gaan, hè? maar ik denk qua de wat grotere landen is, uh, is Israël wel ja, het meest uh, succesvol in het massaal vaccineren. En als je naar de coronacijfers daar kijkt, hè, niet alleen de nieuwe besmettingen, maar ook het uh, sterftegetal, dat is dramatisch gezakt daar. Ja. Dat dat het daar echt volledig aan het verdwijnen is. En ja, en dat is wat wij hier, hier willen. Dus we willen het tempo hoog hebben liggen. Ja. Ja. Uh, en en dat tempo gaat er nu wat meer uit door, uh, ja, door de berichtgeving over AstraZeneca. Ja ja komt dat door het complotdenken denkt u of, of gewoon omdat mensen nee om zijn? nee nee nou, ja weet ik euh, kijk de, de theorieën en, en, en meningen kunnen natuurlijk aanstekelijk werken bij, bij groepen maar de meeste mensen die ik hier gewoon die ik hier spreek op mijn spreekuur die denken gewoon vind ik nuchter na en waarbij dan de ene besluit om het niet te doen, die zegt van ik vind dat risico te groot en de andere zegt ik ga het wel doen, ik accepteer dat risico, eh, want eh, zus en zus en zo. En daarvoor hoef je niet een, een complotdenker te zijn. Um, maar ja, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat, dat vaccineren de enige manier is om hier uit te komen. Ja, voor de lange termijn hebben we natuurlijk andere uitdagingen. Hè. Hoe gaan we een ja. nieuwe variant van het coronavirus eh, dan weer aanpakken? Hoe gaan we überhaupt nieuwe virussen aanpakken? Dat zijn uitdagingen voor de toekomst. Maar voor de, voor de, voor op dit moment is het vaccineren, gewoon snel vaccineren, het belangrijkst. Ja, ja. ja verstandig inderdaad. Ja, ja. ja heel begrijpelijk. Zoals eerder gezegd, de eerste prik is goud waard. Ja, ja de eerste prik is goud waard. Hè. De, de, we weten uh, uit onderzoeken dat uh, de eerste prik al, al uh, na ongeveer twee weken... heeft dat een, een groot effect op uh, het voorkomen van het ernstig ziek worden van corona. Hè, of overlijden van corona. Dat zit om en nabij de 80 procent. Dus... Um, dan kunnen mensen in die periode na de eerste prik nog steeds wel corona oplopen... ...maar die hebben daar veel mildere klachten. En dat zal een, dus ook al een heel groot effect hebben op ziekenhuisopnames, ja. IC-bezettingen ja. uh, en de sterfte. En dat zien we ook nu al terug in de cijfers in Nederland. Hè, dat de oudste groepen zijn als eerste gevaccineerd. Maar als je nu kijkt naar bijvoorbeeld het verpleeghuis De Bodaan... ...daar is 95% van de bewoners en het personeel is gevaccineerd. Daar is corona eigenlijk weg. Ja. Ja, dat is heel gek om je te beseffen, maar dat is gewoon daar de situatie. Ja. En terwijl ja, de leeftijdsgroepen uh, uh, daaronder, uh, de GGD die is nu toe aan de leeftijdsgroepen van tussen de 70 en de 75. Die werkt langzaam naar beneden toe. Wij werken omhoog van de leeftijd van 60 tot en met 64. Ja. En de vaccins die wij over hebben, gaan naar de mensen van de leeftijd van 65 en verder omhoog. Ja, ja. Het is belangrijk om te beseffen, hè, de groep mensen die wij uitnodigen, die krijgen een brief op de mat vandaag of morgen. Als je besluit, ik wil geen AstraZeneca, laat het ons alsjeblieft weten. Ga niet massaal allemaal bellen, maar stuur ons een e-mail uh, uh, en laat weten, ik wil, ik wil die prik niet. Dan gaan wij extra mensen op die plekken zetten die wel die prik willen. Uh, en dan werken wij vanaf de leeftijd van 65 jaar omhoog. Okay. Ja, ja. Wat vindt u trouwens van de aangekondigde versoepelingen die de uh, regering eigenlijk wil? Ondanks ja, dat de IC's vol liggen. Dubbel, hè? ik denk iedereen heeft daar dubbele gevoelens uh, mee. Hè? De IC's die liggen uh, ja, weer zo vol op een niveau van uh, wat ik begrijp april vorig jaar. Um, maar er is natuurlijk wel het nodige veranderd. Uh, om de, de meest kwetsbaren ja, kwetsbare zijn bijna allemaal... Of dubbel gevaccineerd of enkel gevaccineerd. Het personeel wat werkt met coronapatiënten, die zijn eigenlijk allemaal gevaccineerd. Uh, maar ja, met het versoepelen blijft die groep die nu nog een beetje tussen de wal en het schip in zit, hè, 50 tot en met 70 jaar. Ja. Uh, die wel een, die een minder hoog risico heeft, nog wel, maar nog wel een aanzienlijk risico. Hè, en die ook bijna allemaal naar het ziekenhuis toe willen als het veel slechter zou gaan. Ja. Ja, daar stroomt het nu wel vol mee. hopelijk niet vol genoeg dat we weer irritante maatregelen krijgen. Um, dus ja, ik, ik, ik durf niet te zeggen van het moet versoepeld of uh, het moet strenger. Um, ja, het is heel dubbel wat je het zegt. Het, ja, het is, het is, de wetenschap moet de uitspraak ja. doen. Ja. Ja. De politiek moet de beslissing nemen. Ja. Uh, bij elke beslissing die ze daar nemen krijgen ze een bak over zich heen. Ja. Uh, want of je bent te streng met allerlei consequenties, ja. of je bent te los met allemaal consequenties. Ja, is nooit goed, mee. Dus je doet het, je doet het eigenlijk altijd fout. Ja. Uh, ja, Ga dat maar eens voor je werk doen. Klopt. Ja. Ja, ja. Ja, ja, de... Nog een ander vraag, want jij bent van huisartsencentrum Zandvoort. Hè? Gaan andere huisartsen hier in Zandvoort ook hetzelfde doen? Nou, er is een, is een mogelijkheid, ik weet niet per praktijk wie wat doet, okay. um, er zijn huisartsenpraktijken die uh, met z'n allen uh, uh, samenwerken en dat op één grote centrale locatie in Arnhem gaan doen, uh, dus dat wisselt een beetje van praktijk op. Ah, oké, okay. ja, ja, ja. ja. En, en de huisartsencentrum Zandvoort gaat het weer net zoals met de griepblik in de sporthal doen? Ja. Ja, in de sporthal in Noord. Dus voor de mensen die daarbij waren met de gripprik uh, afgelopen najaar, die, die, kennen, die kennen de logistiek een beetje. Ja. Het enige verschil is dat je nu een kwartier moet wachten uh, na de prik. Uh, en dat je daarna uh, weg kunt. Dus dat is eigenlijk het voornaamste verschil. Ja, ja. Ja. Dus nog even samenvatten. 17 april, 17 april beginnen jullie te vaccineren de groep van 60 tot 64. Ze krijgen vandaag ja. of morgen een uitnodiging. Uh, wil je de AstraZeneca niet hebben, meld het dan. Als je het wel ja. wil hebben, hoef je niks te doen. Maar als je het niet wil hebben, dan uh, meld je dat via de mail aan jullie. Ja. En dan ja. nog jullie iemand anders uit. Ja, ja precies. Ja. En, en dan zitten we ook nog met mensen die zeggen van... Uh, ja, die zijn jonger dan 60. Die, willen dan, ja, en die zijn kwetsbaar. Die willen ook graag het AstraZeneca-vaccin. Dat is op dit moment nog een heel lastig dilemma. Wij moeten eerst groen licht hebben van, uh, uh, nou ja, van de instanties... Of dat mag, ja, ja of nee. Ja. Uh, als dat mij ligt, uh, gaan we dat doen, maar dat, dat, dat kan ik natuurlijk niet beslissen. Nee, want er zijn te weinig vaccins, begrijp ik. Hè? Dat is het grote uh, probleem ja. op dit moment. Ja, ja. Ja. Ja. Dus er wordt heel veel gezegd: van er wordt, uh, uh, uh, het gaat allemaal super slecht met het prikken, maar het, het grootste uh, probleem is gewoon het aanleveren van voldoende vaccins. Ja, ja. Hm. Nou duidelijk, ik, ik vind het goed nieuws. Ik ben blij om dat we uh, dat ja. gehoord hebben. Wel, ja. hartstikke bedankt. Ik ben blij dat uh, uh, dit gaat gebeuren. Ik vind het heel goed nieuws. Ik denk ook ja, voor het standwoord, dus uh, voor iedereen. Ja. Ja. Hartstikke bedankt. Absoluut. Nou, heel graag gedaan. Oké, okay. ja. dankjewel. Oké, okay. okay. tot ziens. Dag. Dag.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 Ja, en dit was uh, de Lumineers met Hey Hoog oh, Hey. Goed, ja, nou, uh, dankjewel uh, Pim trouwens voor het, uh, het gesprek van net uh, samen met je collega. Dat was een mooi gesprek. Wij gaan uh, afsluiten. Wij uh, gaan uh, bedanken Pim voor de techniek vandaag. De muziek was uitgezocht door Jelmer Koper en de redactie was in handen van Gert van Kuik. En ja, blijf op de hoogte van CFM en u kunt onze Facebookpagina uh, blijven volgen voor de laatste updates. Download de CFM app en blijf op de hoogte van alles wat speelt in Zandvoort en omgeving. Heeft u een tip voor de redactie, dan kunt u redactie at een bericht sturen en dan kunnen wij kijken wat we ermee kunnen doen. Um, er is een herhaling van deze uitzending en die is te beluisteren op maandag tussen tien en twaalf. En uh, ja, naast uh, Goedemorgen Zandvoort biedt CFM natuurlijk veel meer uh, om te beluisteren in het weekend. Straks van 2 tot 5 zitten hier Albert-Jan Vos en Rob Harms met hun programma Zandvoort op zaterdag. En dan ja, uh, gaan we afsluiten, denk ik. Uh, tot zover Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 10 april. Uh, mijn naam is Irene de Jager en ik denk dat ik er volgende week weer ben, geloof ik. Hè? Want uh, vandaag was een ingelaste uitzending voor mij. Ik wens u een heel fijn weekend en dan graag tot volgende week. En wij sluiten af met Follow the Sun van Xavier Ruud. Bedankt en tot dan. Dag. star